We beginnen de zoggerles 282, op de pagina Resch-Kaf-Ted 229. De regel 1, bovenaan. De tekst van de zogar zelf, Mamar, maar pikuda had sar. Maar pikuda is het euh, mitzwa, het voorschrift, had sar. Elf. Ja, had sar is opgebouwd eh, eh, uh, aramees van Echad Esser. essa, as e Had is Dus e is het in het Hebreeuws Alf, het, dalet. En in het Aramees is it, haf, het het, dalet. Gad. En Eser is uh, in het Hebreeuws Kin. En in het Aramees is het sameg, resh, sar. En aan elkaar wordt nog geschreven: gad, sar. Ein. En 10. zijn dus in de Zogers zoals we weten 14 voorschriften we gaan nu bestuderen het elfde voorschrift. We hebben herinneren nog dat uh, het uh, vorige voorschrift was Twilin. Ja, yeah, het voorschrift van Twinen. De regel twee, ot resh mem dalet, en veertig. le asra masra de ara, it trin pekudin en nu goed, goed, goed horen wat hij ons nu vertelt. Een bijzonder iets, een voorschrift dat aan Israël is gegeven. Let op. De Ot-Resh-Mem-Dalit 244, Pekuda Gatsar. Het voorschrift, het elfde voorschrift is de astra om een tiende te geven van het land, van de, niet van het land, van, het, van de grond. Niet het land, dan is het net of het van de um, staat, ja, van het land van de um, grond afstand van iemand anders, voor iemand anders. Nee, dat is gewoon om de grond, de aarde, een stukje aarde, en daarvan af te scheten en te geven, aan wie we zullen leren. Hoog je iets erin Er zijn hier twee voorschriften, oftewel twee subvoorschriften, De regel 3 gade, le asra, maasra, de ara, de eerste, het eerste, gade, zie je, gade, het eerste, voorschrift, het eerste subvoorschrift is, om le asra, om een maser te doen, oftewel, ja, maser zo wordt gezegd, zo maser te doen, dus de, oftewel, een, een tiende te geven van het van de grond. Aarde kan je zeggen, beter te zeggen. Punt. Drie na de punt. We gaan beginnen de peren elana. Dichtief. En één natatie. Vier lachem. Het kol essef zorea zera asheralp kol ha We gaan in een andere, ja, andere subvoorschrift. Ja, kijk nou hoe in het, het Hebreeuws is. Gaat, oftewel in het Aram, of ook in het Aramees. Gaat, gaat dus. één is dat en een ander, maar wordt gezegd één en één. Zie je? Niet om niet een ander te zeggen. Als het ware gebruik je een andere naam maar één dat en één dat. En één, en één en is de tweede subvoorschrift. Sub is om eh, te geven. Het woord geven zit er niet in. Maar dat veronderstellen we. Oftewel, voegen we erbij. Om eh, de eerstelingen te geven van de vruchten van de boom, van, boom, van boomvruchten, maar goed, dus ik vertaal het letterlijk. De pire ilana van de vruchten van de boom. Dichtief, omdat het geschreven is, ja, in de Torah. Hij nee, lachem In a, in a, in a, in het begin bij het scheppen van de wereld, bij het scheppen, na het scheppen van de mens. Hashem geeft een, een, een mitzwa aan de mens. Hij nee, lachem. Zie hier, ik heb jullie gegeven de regel 4. Kol Esef elk Gewas Zorea Zera. Die doet zij, betere zoote, elke, elk gewas zaaiende zaad. Asher alp kola ares, die over de oppervlakte van de hele aarde. Nou, traditioneel, dan vertalen ze dat uh, zaden, dragende, allemaal wetenschappelijke vertalingen, klassieke vertalingen. Ik vertaal het zoals het is. want Wij weten dat er niet de inhoudelijke kant van um, literaire betekenis de, de, van de Torah, dat dat, dat, dat doorslaggevend is. Maar dat zijn allemaal de namen van Hashem. En dan is het vertaling, zoals ik jullie vertaal, niet mooi, maar zo is de waarheid. Zie hier, ik heb jou gegeven elk gewas die van eh, zaaiende, elk zaaiende zaad gewas. die dus dat dat, op, over, dat over de oppervlakte van de hele aarde is. Heel andere betekenis, nou, een betekenis, heel andere extra dimensie is. verkregen als je dan vertaalt, uh, ziet de woorden en vertaalt zoals die zijn, zonder toevoeging van het aardse intellect. De regel 4 na de. Punt. Na de eerste punt. Gdjef hocho. Hinena Tati. Punt. Gaan we verder. Stief, de volgende pagina. De eerste regel. Hatam. ulivni Levi Hineen dat je het koel bij Israël. Dus wat zegt de Zogernieuw? De nieuw brengt parallel. Sorry, legt twee versen naast elkaar waar hetzelfde woord dat ik heb gegeven van Hashem wordt gebruikt en daar gebezigd wordt in beide versen op verschillende plaatsen in de Torah. En dan wat in, de ene, in het ene vers wel eh, tot uitdrukking komt, verbindt die, die, de betekenis daarvan ook wordt overgedragen naar het tweede vers. Dat is een van de dertien principes van het ontleiden van de Torah van Rabbi Ishmael. Dat heet Gzeera Shavah. Gezei oftewel gelijke zinsnijden. Hoor, hoor, dat wel. In, dat is ook een manier van de Torah leren. Wat wij doen ook. Uh, alleen wij leren de Torah vanuit Atsilu. Dat volk leert de Torah vanuit de drie afgescheiden werelden. Van drie werelden die afgescheiden zijn van de Atsilu. En daarom scheiden ze zich van iedereen van alles af. Maar wij leren dat van de absolute. En dat absolute verbindt alles. Dat is het hele verschil. Essentieel verschil. Met het leren van Torah Lishma vanuit het absolute. En het leren van de Torah Lolishma vanuit die drie afgescheiden werelden. Bia betekent niet dat zij komen daar naartoe, maar dat zij daaruit verkregen het schijnen. Uh, van de, de Torah het schijnen verkregen dat zij daaruit van de Bia en niet van de Atsilot. En ook, ook nog als oormakier. De regel vier naar de eerste punt. Dat principe, ja, ...van Rabbi Yeshuael. K'tiv hoge, hier is het geschreven... betekent in één vers... ...in een bepaalde vers... ...is het geschreven, wat we hebben nu net geleerd... ...Hineenatatje, zie hier, ik heb jou gegeven... Uchtiv, sham, uchtiv, ...hatam, en daar op een andere plaats... ...is geschreven, op een andere plaats... ...dat is dan, de volgende pagina... ...hebben Resh, Lamed... ...is pamidbar. In de woestijn van een boek van Moshe, daar is geschreven Ulivni, Levi en aan mijn zoon Levi heb ik geschreven -ha Koul bij Israël, elk Maaser, elk Kind in Israël. Dus dan hebben we twee versen uit verschillende plaatsen in de Torah. De eerste is in Brishit in het eerste boek. De andere is in Bamidbar, in de woestijn. En dan, daar ook in beide zit dat woord Natati, ik heb gegeven. En dan worden zij naast elkaar gelegd. En zegt hij verder de regel 1 na de punt 8 en nog geschreven, dat is een extra geschreven aanduiding bij de bij het laatste vers. Vechol maseira arets twee misera ha arets pri ha arets la shemhu een aanduiding nog uh, erg belangrijke aanduiding, want shemhu heeft het gegeven als het ware een aanlevering. Wat betekent dat? Wat is it, Levi? Is dat dan aan de mens, aan de klan, ja, yeah, aan de uh, stam van Israël? Hey, let op, wat zegt hij? Op een andere plaats is een aanduiding. In Waikra, in het derde boek van de Torah, staat het wel aanduiding van, het is geschreven. We gooien en de hele en de hele Tiende of van het land, Misera van de, van het zaad van de aarde, mispriet het van de van de de regel dus van de, van de, van de eh, vruchten van de boom. Lashem, who is for Hashem, dus wat is voor Levi is eigenlijk voor Hashem bedoeld eigenlijk. Zullen so we dan nog zien, want uh, er is dus tiende, goed opletten: één, de tiende, het volk Israël moet geven een tiende aan Leviten, aan Levi, aan Leviten. En Leviten zelf moeten ook een tiende geven aan de Kohen, aan de Kohanim, aan de priesters. Zie je al, En dat is de tweede, is eigenlijk voor Hashem. Maar goed. Uh, we zullen zien dat allemaal, wat dat betekent. En überhaupt, we zullen dan zien, wat betekent dat het, dat, uh, het geven van uh, een tiende aan, van een groep van, de, van een bevolking, bijvoorbeeld naar een ander, aan een ander, wat doet het? Ja, en wat betekent dat in het geestelijk? Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Kan het iets betekenen dat, een, uh, dat men geeft, dat aan uh, Jantje geeft, aan Pietje een uh, uh, tiende of zo iets, uh, of iets geeft in uh, deze geest? Zal het iets teweeg brengen in het geestelijke? Zal het hem helpen? Geen sprake van, er is niets geestelijk gebeurd. Oké, okay, je geeft, oké, okay, maar is goed, dankjewel. Je bent aardige vent, ja. Als iemand geeft aan de kerk een tiende, uh, zal hij daardoor het eeuwige leven uh, verkrijgen? Of zal die dan daardoor de hel meten? Voor geen millimeter. Zijn eigen geestelijke werk wat hij doet, bepalend is. En wat hij daar geeft aan de kerk, uh, weet ik veel, uh, aan de tempel, uh, waar dan ook, het uh, is uh, oké, okay, hij uh, uh, heeft een gevoel... Uh, Vrijgevig, en dan kan je geven, en daarna spijt hebben, of weet ik veel. Op welke manier dan ook. Maar welke, welke geestelijke beweging, welke correctie vindt er door plaats? Geen, geen een. Wat Yeshua had gezegd aan die jo Joodse man die bij hem kwam, Joodse jonge man die. Alles, die nette man was, die alles heeft gestudeerd, de Torah gestudeerd, alle voorschriften heeft nageleefd. En Yeshua zei, uh, en die zei, wat moet ik nog doen om het koninkrijk, de, koninkrijk de, de hemelen uh, waardig te zijn? Hij zei tegen hem, herinner je wat Yeshua had gezegd, geef alles wat je hebt en volg mij. Uiteindelijk, dat is de voorwaarde. En volg mee. Dus uh, niet dat jij uh, geeft uh, iets en dan uh, geeft alles en ga naar huis. Ja, zoals, uh, zoals die kerk of die anderen doen. geef okay, wel, is goed, erg mooi dat jij dat gegeven. Jij krijgt uh, een paradijs. Jij komt in een paradijs. Of jij zal daardoor, hij geeft dan geld. En dan men zegt hem, belooft hem, jij zal wel in het paradijs komen. Geweldig, die man gaat, maar ga naar huis, ga verder sparen, en als je weer geld hebt, kom weer, want dan, kom weer bij ons, ga weer afgeven. En waarom? Omdat een paradijs, die eigenlijk, het paradijs bestaat, ja, zoals wij weten, in de visie van grote Dante, ja, van Divina Comedia, van de goddelijke komedie. is echt inderdaad: Goddelijke komedie, hoe ze dat, dat aanpakken. Het bestaat uit vele, vele compartimenten. Dan zegt men hem: volgende keer wanneer je geld al hebt verzameld, kom daar weer, geef weer geld. En wij zullen dan jou, daardoor zal je komen, in een volgende compartiment. En daar is heerlijke, nog, nog prettiger daar en hoe geweldiger daar is dan uh, te verblijven, uh, veel meer accommodatie, ja. veel meer genot uh, enzovoort. Dan wat je hebt bereikt door dat vorige keer dat jij geld gaf. En wat, be wat betekent dus dat dat Israël moet geld geven, of moet een tiende Geven, nou, en nou, nog van de, aard, van, de, van de aarde, ook nog. Ja, en nog van de vruchten, enzovoort. Wat betekent dat, zij moet het afgeven? De ene blinde aan de andere blinde, die toevallig Levi heet. Ja, die gewoon, die is een nakomeling van die familie, van die... Uh, van die uh, Stam, levi en nou, dan heeft hij erfenis voor altijd, her erfenis dat men is verplicht om hem iets te geven of die tiende te geven. We so zullen dat leren, wat betekent so dat? We zullen dat leren, de betekenis daarvan. Bij Zat Hashem, wat ik nu hoor, zie ik, wat ik lees, dan zo so like, so we dat bij Zat Hashem um, uitleggen. Proberen dat uitleggen. Uh, wat dat betekent. Wat dat volk absoluut niet weet. Wat zij dan met hun comedie, met zij dan, dat zij dat doen. Dit, dit of dit of dat. Maar ze weten niet wat dat betekent. Wat geschreven staat in de Torah. Wat betekent is dat daarvan van de Torah. Ja, dat één groep geeft aan een andere iets. Waarvoor zijn die anderen, zijn net zo, net zo zwijtende... En stinkende lichamen hebben. Wat is het verschil tussen de ene mens en de andere? Wat is het verschil tussen Israël en Levi? En Kohanim? Zijn de Kohanim een millimeter beter dan Israël of dan Levi? Verhevener beter? Absoluut geen sprake van. Het kan tegendeel zijn. Hoeveel... Mensen zijn van met de naam Cohen, Cohen eh, grote schurken zijn, in gevangenis zitten, moordenaars zijn, verkrachters zijn. Niet minder dan die van Israël. Wat betekent dan dat Israël moet Maser geven aan Levi, een diende geven aan Leven? Dat is een vraag die bij ons opkomt of bij ons, die weten, ja, die langzamerhand zeker geleerd hebben, dat niets wat materieels is, is heilig. Wat is dan het verschil, dat ik geef aan die, aan die andere uh, en tiende? Dat is onze vraag. Maar, geduld. Wij keren terug naar de onze oorspronkelijke pagina resh kaf tet 229. Hassulam, de rechterkolom, de regel 1. De referentie van de odresh mem. tweehundert vier onveertig. Pekude had de sarwechule, dubbele punt, ha achat twee asrei, asara, sorry. Hi, leaser maser ha arets, ha mitzvah ha achat, ha, -ha asara, de met zwaar het voorschrift 11, nummer 11 11 de voorschrift is, de regel 2 laat er om letterlijk om de tienden als een werkwoord maar dat kunnen we niet zeggen dat is niet zo, staat niet zo goed dat geven Voegen we toe, maar eigenlijk in de Hebreeën staat het om te, om te tienden, ja, tienden als een onbepaalde werkwoord. Om de tienden, oftewel een tiende te geven, van het land, van, het, uh, de, grond, van de grond, van de aarde. Eigenlijk staat het zo, laser, dat is een werkwoord van kinden, oftewel, ja, kinden, tiende geven. En dan macer is kinde. De macer is kinde als zelfstandige naamwoord. Laser, dat is dan een werkwoord in onbepaalde wijze. En dan, zo zeg je dan, om het tiende van de... Uh, Aarde te geven. De regel 2. En het let op dat het interessant is: dat aarde, Aaretz. we weten dat Aaretz is ook, ook in het geestelijke is, maar goed. Ja, ook de tiende sfera van de Machoet goed, die, die, als het ware, die gesimpsoleerd. Gedurende 6000 jaar. Die wij niet mogen gebruiken. Maar, maar goed, maar goed. De regel 2 na de punt. Kan hier bet met zwot. 3. achat la ser ma arts. Hier zijn er twee voorschriften. En wij noemen ze sub-voorschriften. Sub Achat las het een is om een kind van de grond, van de aarde te geven. We achat lehavi vier bekurei Pirot, hailan. Schikatu. In een je lachem, vijf et kol ese zorea zera, asher alpenei kol a artspunt. En de andere, wij noemen, hier staat het gewoon en achat, en aan, en ene En dus de andere zeggen we, andere voorschrift, andere subvoorschrift is. De regel drie. Oh, zie je, hij geeft hier ons een, bela een, een belangrijk werkwoord wat, wij, uh, wat hij toevoegt. Lehavi, om te brengen. Vier, Bikorei, de eerstelingen. Van de vruchten van, het, van de boom. Schakatoe. Omdat dit geschreven staat. Hier neemt het Jilachem met de ESF. Je ziet hier, ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb jullie gegeven, vijf. Het, het, het hele gewas, dus al het gewassen. Letterlijk in hele gewas, dus gewas eigenlijk wordt gezien als versamel, als verzameld wordt. Al het gewas, kan je zeggen, zorea zera, zaad zaaiende, asheral pnei kolhaans, dat boven de uh, oppervlakte, dat op de oppervlakte van de hele uh, land van de hele aarde is. Over de hele oppervlakte van de aarde is. Zes. Katuva kan. Hene natati. We katuva sham. We levi. Ine zeif natati. Et kolma serbe israel. We katuva. We gooien 8 maaser haarets, misera haarets, mi pri haarets, la shemu. Zes. Katoef, het is geschreven, altijd, wanneer je tegenkomt dit woord katoef, het is geschreven, altijd duidt dat op Tanach. Ja, op uh, het hele geschrift. Ja, onthoud dat heel goed. Dus. Het is niet van werken van bijvoorbeeld, uh, dit is het maar ach, normaal is het wel, sla, s, s, s, uh, slaat het op, het Het kan misschien ergens geschreven, nee. Het is, men, men schreef niet uh, katuf en het is geschreven en dan uh, dit woord gebruiken en dan zelfs uh, de werken van Ari. Uh, ik, heb, ik geloof niet dat dit, dat dit, gewoon dit woord echt. Slaat op wat je tegenkomt, dan komt er een citaat direct daarop van een Tanach. Torah, profeten of geschriften. Katoef, het is geschreven, zes. Kan, hier is het geschreven. Hier, dus op één plaats. nee dat hij Zie hier, ik heb jou gegeven. Ja, dat sluit, dat een sleutelbegrip, of sleutelwoord, of uh, twee woorden, Hinezi, hier, ik heb jou gegeven. We gaan op samen, daar op een andere plek is het ge geschreven, Olevnia Levi en aan mijn zoon Levi, dat Natati, precies hetzelfde, dat uh, Natati, heb ik gegeven regel 7. Kool Maser bij Israël. Elk, of alle, elk Maser, elke tiende in Israël. We gaan toe, het is geschreven, nog extra geschreven. We kool Maser en de hele Maser onthoud het woord. De hele Maser, dus de hele, hele kinder van de Aarde, acht misera is van het zaad van de aarde of uit de zaad van de aarde en uit de van of van de van de pre uh, het van de vruchten uh, van de boom Lashemu Forashem is het bestemd voorashem en nu goed, goed horen wat hij ons vertelt hier. En het is een bijzonder, bijzonder voorschrift. Wat ontgaat ons? Duidelijk, ontgaat ons omdat het, let op, omdat in, de, in onze tijd is het niet meer uh, goed opletten. Als we dat, dit voorschrift bekeken in zijn simpele betekenis, in betekenis zoals het hier. Op aarde, zoals ze dan het volk Israël dat op aard, hier op de aarde beneden uh, beleeft of doet, is het alleen maar, let op, nu is het alleen maar, dit uh, voorschrift is alleen maar gegeven, goed opletten wat ik probeer te zeggen, aan het volk Israël, oftewel Israël in de mens, alleen in het land Israël. Buiten het land Israël geldt het niet. En dus laten we zeggen dat uh, uh, iemand iemand is zit uh, in uh, Libië of uh, uh, iets, uh, Libanon. Ja, het is al geen Israël of uh, Nederland, een Nederlandse boer, een Nederlandse boer van joodse origine. Laten we zeggen dat die boer, ja, die Nederlandse boer is en is uh, ook uh, joods en uh, Wil naleven in de Torah, dan no, uh, is het voor hem niet van toepassing om dan uh, de tiende te geven. Ja, yeah, laten we zeggen dat zijn buurman is een um, is lady. Een buurman, ook een boer, die ook boert, heeft land, aarde heeft, heeft akkers bijvoorbeeld, of iets anders, bomen, appelbomen. En die, uh, dan beteken niet dat betekent uh, niet dat hier, omdat het buiten Goedselaar is, buiten het land Israël, dan natuurlijk is het, hoeft die niet uh, af te zonderen dat, uh, tiende, dat, tiende, dat tiende. Wat moet je daarmee doen? Nou, vraag mij dan, heb je dan een makkelijke vraag voor mij misschien? Want ik weet niet wat ze dat daarmee doen. Misschien hebben ze daar maar, allemaal dingen bedacht. Om daar iets anders te doen. Om daar voor Israël geld te verzamelen. Voor iets anders. Allerlei andere aardse eh, dingen die ze dan doen. Maar wat weet je wat, Misschien dat ook goed is. Ik zeg niet dat het slecht is. Goed verhoed. Allemaal goede dingen. En ze geven dat natuurlijk voor zichzelf. Alleen maar voor... Maar dat ze... mij gaat erom wat ik zeg dat het brengt niets, brengt geen geestelijke uh, verlichting, geestelijke, uh, het is geen geestelijke daad, duidelijk. Dus het helpt een mens voor geen millimeter om die tiende te geven, maar in Israël wel, moeten ze wel, ik bedoel, moeten ze wel, horen ze wel een tiende, wel geven. Maar aan wie moeten ze geven in Israël? Nu in deze tijd. Wie weet wie Levi is? Als je naam Levi heeft, betekent niet, betekent al lang niet, uh, betekent niet automatisch dat jij een Levite bent. Duidelijk. Absoluut niet. En hoeveel Leviten zitten niet dan in een in in in uh, drugsmokkel of uh, handel? In, in van uh, vrouwenhandel. Ja, en ook, uh, ook terwijl zij uh, regelmatig bezoek brengen aan de, uh, de westerse muur. Ja, met, uh, met hoeden en van alles. Dat weet je nooit, dat, is, dat zegt niets. Levi is een geestelijke status. Levi is wel leren wie, wie Levi zijn. Wat bedoelde Torah met Levi? Natuurlijk hier op aarde hadden ze dat wel zinnenbeeldig, dat opgebouwd, die drie, drie, drie groepen van het Joodse volk, drie groeperingen, drie uh, lagen, Israël, um, um, Leviten, Israël, Leviten en de Kohanim, de priesten. Natuurlijk is het ook opgebouwd naar het model van het geestelijk. Maar alleen maar het zinnebeeld daarvan is duidelijk. Uh, uh, uh, het, het is een heel iets anders wanneer men dat doet, lishma, wanneer men geeft tiende aan de le levi. Als het ware in het geestelijk. Maar dat zullen we bij uh, als we tijd hebben, we zullen wel tijd maken om dat een beetje toe te lichten. Niet te denken iets, weer, weer denken aan die materiële leven, aan al die materiële handelingen, denken dat dat is mitzwa en dat is moet ik doen. En blindelings iets doen wat niets oplevert, nog voor jou, nog in de hemel, niets. Wat moet je doen? Wat, wat, wat, wat heb je dat aan die voorschriften die, aan die, die dode, dood zijn? Dat betekent geestelijk dood zijn, alleen voor de ogen van de mensen zijn. De regel negen. En je goed kijken. Pirus. Doreshami kraag. In een natatie la hem te let kole zera al maser haarets elef. Schehutar la damarison. Let a mikra let kole twaalf ha eet, sacher zera al de la Ik zal even zo proberen, zo min mogelijk ingrepen in zijn betoog. Want het is zeer, zeer logisch, goddelijke logica, en zeer vloeiend in elkaar. Dat ik durf niet dat even tussen ingrepen, met, zelfs met, met toelichtingen die dan jullie graag willen, natuurlijk, hebben. Iets wat dichter bij, dichter bij je huid, uh, iets zo materieels, iets wat uh, uh, te maken heeft met uh, dagelijks leven, dat dingen zijn die je zelf kan uh, uh, afleiden, moet werk doen juist om dat zelf af te leiden. Ja? kleine dingen die, of relevante dingen, die zal ik wel nu en dan iets zeggen, maar voor de rest probeer dat zelf door te dringen, het is uh, aan jou, omdat die, om dat werken met de zogende tijd is al gekomen, we zitten al een jaar of zeven, vijf tot zeven, zeven jaar of hoeveel zitten we al, doen we dat, deze studies. probeer steeds dieper, dieper, zelfstandig te werken, de regel 9, perus, toelichting. Doresha Mikra, hij verklaart dus, verklaart het vers uit de Torah, zie hier, ik heb jou gegeven, het kolesev, het hele, het hele gewas, de regel 10, zaaiende zaad, gewas, oh, die verbindt die dus, die verklaart die, oftewel verbindt die dat met Maser arets met de dat voorschrift van Arts van eh, het tiende van de aarde. Je Adam er Dat eh, welke essen, welke eh, gewas eh, was toegestaan aan de eerste mens, aan Adam. Ja, toen was het bij uh, Hashem heeft hen gezegd uh, dat ik, heb het, aan jullie, ik, heb jullie, ik heb het aan jullie gegeven Goed, goed, goed. Horen wat die nu zegt. Oh, geweldige dingen wat we leren nu. Dus was toen to, uh, toegestaan aan de eerste mens om gewas te eten. Herinner je nog? Zij mochten dan uh, de gewassen eten. We eten ikra. Dat is één parallel. En de regel 11 in het midden. En het vers. Weet kolen. Weet kolen heets. En alle boom. Elke boom. twaalf Asher, pri. Waarin is vrucht van de boom. Zorreasere zaad En zaaiende is. Dat verbond hij met de uh, het, het, uh, tweede uh, subvoorschrift. Voor, Bikorei de ilana van de eerstelingen van de boom. De regel 13. Dat zij uh, toegestaan waren aan de eerste mens. De eerste, aan de eerste mens We werden ook toegestaan de vruchten van de boom. Ja, zowel gewas als vruchten van de boom. En je goed kijkt. 14. Ja, wij zijn allemaal nakomelingen van Adam en Esau, van de, de eerste mens. Dus als wij horen wat hij ontving, wat hij mocht doen, wat aan hem toegestaan werd en wat niet, en wat gebeurde dan dat en dit en dat, dan weten wij wat verder aan ons is te doen. Fertien na de punt Wees Imken I'm ken Eize in yan Fertien yes Lemikraot eilu Lechayev otanu Vemasser Ovabikurim Zistien Wees laagien Wees laagien Wees laagien Wees laagien in kennen die niet zo is. Hij zegt: Jan, wat is dan, uh, welke kwestie, wat hebben wij dan aan, welk aspect letterlijk, maar wel, wat hebben wij dan aan die, aan deze versen uit de Torah 15, dat ons zou verplichten, let op, in kinderen te geven en in uh, de eerstelingen leefrijs en de eerstelingen af te zonderen, oftewel uh, apart halen uh, voor Hashem, wilde god het en niet hen en niet zij op te eten, na de hij heeft Kijk naar ze. Dat is een tegenstelling van de betekenis. Letterlijk. Dus dat, dat is tegensprekelijk. 18. Waarvoor is dat? Waarvoor moeten we dat, dat doen? En kijk nou, geweldig, geweldig wat we leren hier. Nergens, nergens heb ik zo'n zo krachtige betoog uh, direct uit de hemel ontvangen als hier. Achtin, am nam Muk. kanin ja namug, kienja na achila neikentin hoor so akadishin, midochak lipot, twintig. Shalidei na achila midchabrin hanitzootzin akadishin, einentwintig. Shabamachal el nevushadam. Le Bassar, de Bassar, 22. We hebben het, ze hebben het, en en het absolute, absolute het absolute en Wat je en wat je en het het bijzonder, het het is. Amname Jan, echter, er is hier een kwestie die een diepe kwestie is, een diepe aspect is. Gien Janachila, want de kwestie van het eten, 19, nee, hoe soort beroer, dat is in essentie, dat is de uitzoeking. Van de heilige vonken binnen de klipot. De regel 20. Schalidea Gila, dat door het eten, met Gabriel, verenigt men de heilige vonken, 21 bemagers die in het eten zijn. Aan de nefes van hem, aan de nefes van de mens aan zijn vlees van zijn vlees. Zo zegt men dus aan zijn eigen vlees 22. Rapsolid, terwijl de afval het afval daarvan. Het afval het afval van dat van het eten is. Je staat lach goed voor bijten naar bijten van het lichaam kom van het lichaam naar bijten ade drieëntvintach vameshech shnei chayav hollech u melaket kol hanitsuzin vierëntvintach hakadishim hacheyachin lehashlim et nefesh adam 25 she bil adam ho was er schlimm toch? Kijk, kijk, dat is een open, openbaring van wat ons uh, zoger vertelt. Let op. Zo, dat uh, tot dat in uh, tot dat uh, gedurende 23, tot dat uh, gedurende de jaren van zijn leven, de mens, dus, uh, Verzameld blijft verzamelen, steeds blijft verzamelen. Alle heilige vonken 24, 24. Hashem Yahin, die betrekking hebben het op, op, het vervullen, heel maken die nevers van de mens. 25. Shemiladam dat. Zonder, waarbij, dat zonder dat, waar zonder uh, zijn volmaaktheid zou ontbreken. Aan zijn volmaaktheid zou ontbreken. 25 naar de punt. Ja, dan, als je dan allerlei chips nu voor jezelf Ziet liggen, natuurlijk, dan jij doet ze op zee, schuif je nu het zee op zee en een stukje taart, en een stukje uh, alle andere junkfood natuurlijk. Dan zal je zien dat wat je eet, ja, dat is ook wat je bent, ook, ook letterlijk genomen. Ja, want dat komt allemaal in jouw vlees. wordt uh, vlees van nieuw vlees 25 na de punt we neighbors oher 26 omer omer kivada mari shon lunitan le hol basar dikhtiv inei 28 na tatila hebet kol esav zoryasiro gomer 29 lagan yehela akhla we daar is, we loyat hier mis ze. We nee, Bazogar en zie hier in de Zogar, zegt die, in de Lechlecha van de Zogar. Ja, de Parasha, het hoofdstuk Lechlecha. Ga voor jezelf, zoals Hashem zei tegen Abraham. Daar zegt die, de Zogar, Kila damar is zo niet goed kijken. Want aan de eerste mens, 27, was niet gegeven, niet toegestaan om vlees te eten. Niet omdat dit is, geschreven is. In de Torah, in een dat je met hier, ik heb 28, jullie gegeven al het gewas uh, zaaiende zaad. Enzovoort. 29 lag. Dat zal jullie zijn voor het, eh, ter, eh, om te eten. Voor het eten. De, de, voor het eten. We daar is en de zoger daar, verklaart dat wat dit gezegd wordt in de Torah. Welo, ja, en eh, niet meer dan dat. 30. De nu we bassar, dat wil zeggen. Geen vlees zit. Staat niet dat het vlees verboden was, maar het was niet gegeven. En dan de zoger op deze manier leidt het af dat het niet toegestaan was. Maar waarom niet toegestaan vlees? Waarom was het niet toegestaan vlees? Let op. Elati van de Gatta, wieetser harra 31, is <transitions> taiv bekoefa dile neem maar le kijken 32 esef het kol de en je goed kijken hoe geweldig eh, de manier de wijze, de goddelijke wijze hoe de Torah geleerden hoe in de Zogar ook hoe zij afleiden wat erg subtiel is aangegeven in de Torah dus nog een keer, Adam heeft en de eerste mens heeft niet, was niet aan hem toegestaan, alleen maar eten eh, gewassen. Dus eh, geen dierlijke voedsel, geen dierlijk voedsel. Let op. Maar, kiewaanse gata, kievan de gata, let op. Dus, oorspronkelijk was een mens aan Adam is niet, was niet nodig om vlees te eten, let op. Ella marke, van de Gata, omdat hij gezondigd had. we jezerraai stijf en de slechte neiging was, ging zich inzetelen eh, in zijn lichaam. Nee, maar zeg, wordt werd gezegd aan de noord, ja de water, naar het watervloed. Werd aan Noah gezegd, Hem heeft aan hem gezegd, die is van dat wat Hem het kool, als een groene, groen gewas. Zo heb ik aan jullie het kool, alles gegeven. Het kool, alles. En dat, dat de heino, dat wil zeggen, dus het was afgeleid, dat wil zeggen dat, alles, wat betekent alle? Het kon alles. Dat wil zeggen zelfs vlees. Ayensham, dat is, en dat is de zoger zegt, daar. In het legelige. Ayensham leest daar. Dus ook dus daarna, dus omdat zij gezond, die gezondigd had, uh, de mensen, dus uh, Adam heeft gezondigd enzovoort. Daarom was aan hen vlees gegeven vanaf noor En nu kijk waarom. En de die hier in de 24 jaar, die hier in de 24 jaar, die hier in de 25 jaar, die hier in Elokim 25 jaar, die hier in de 25 jaar, בכול אשר יקרא לאדם נפש קה יגושמו אין regel 1 in de linker kolom שבירשו שש אי קול שם выше ми באלה חיים זירסי יגדיר את הראש תוורד regel 2 in de linker את די הראש נית גיימר חת חיים אל מיתקונתו כי היו קвар ניברארי מלוב בקול Bachol, Shlimutam. Dus hakjes lezen wij ook, want het is toevoeging van Jehoede. Kmojer gadoof, maar tikun is zoger, tikun. dat is niet zo. Dat is ook een. verwijzing waar het geschreven is. E4, in het tikunim ook daarover gesproken wordt. Regel 4 na het hakje. Olifichach. Lonit no loba lechayim levirurim vijf arideachila. Hij kwam haar nu niet vooruitlo, En de nu absoluut, absoluut, aandacht De rechterkolom, de reeks 33, drieëndertig nadelpunt. Op jouw advieem en de uitleg van woorden, die Adam want de eerste mens, nivra verabosch liet was geschapen, werd geschapen in grote volmaaktheid. Let op. 34. Rabo In grote fase. In grote mate van volmaaktheid. Beter te zeggen. Rabo, En werd in hem. Werd al. Eh, gecorrigeerd. Oftewel uitgezocht. De hele. Volmaaktheid. Haraui. Zoals het. Eh, geschikt is van de kant, de regel 35, van het aspect van de baale van het aspect van de dierlijke, de dierlijke natuur. Want de mensen bevat alle vormen van, van de bestaande van de natuur ja, van de schepping. En in hem was hij zo, was zo geschapen dat bij hem al eh, vanaf zijn geboorte was al eh, gecorrigeerd uitgezocht alles dat uh, dierlijke zijn dierlijke natuur was allemaal gecorrigeerd bij hem zoals so het gezegd is in de Torah, waar je zegt en Hashem Havaya Elokim vormde vormde uit de aarde alle velddieren dieren enzovoort 36, we horen en a, ah, zo zoals de mens uh, zal noemen, de neferschaya, een nefers van de dier, dus een, een dier, laten dier, we zeggen, een dat zal zijn, ook zijn naam zijn. Ja, we herinneren ons dat Hashem heeft gebracht alle dieren naar Adam om, laten aan Adam, aan de mens, aan de eerste mens, Naam geven, niet Hashem heeft gegeven, de namen aan de dieren, maar Adam mocht het geven. Waarom? Omdat hij was volmaakt zijn dierlijke natuur was al gecorrigeerd Kijk wat hij zegt ons de linker kolom, de eerste regel. Dat dat betekent, dat hij shem dat hij dat hij bevatte de hele elke naam van de dieren, van de dieren, tot de, naar elke eigenschap van, van hen. Ja, Joek waren die vernieuw, want zij waren al uh, uitgezocht bij hem, in alle Alle de dierl die, die dierlijke natuur was bij hem al klaar, hey, daarom kon hij dat wel uh, van dieren uh, hun essentie geven naar hun neefs Vier, en daarom waren niet gegeven aan hem dieren om hen uit te zoeken door, om hen uit te zoeken, dus dat net zoals men vonken eruit gehaald, helige vonken, om uitzoekingen door te doen, om beroem te maken door hen, door het eten van de dieren. Nee, door het eten van de dieren, Komen dan de. de zou dan komen de. de, de het uitzoeken, de correctie, de, het eruit halen van de heilige vonken. Van hen, en correctie van de dieren. want die, zij waren al in hem. uitgezocht door de, door, het, door de schepper. Zo, de schepper heeft hem zo gemaakt al. Eigenlijk. זס ורק הדומם ועצומי החיו חסרי הבירו ואלכן ניתנו לו רק תבועות הארץ לאכול ולברר אחת אותם ללקט מתוחם ניצוצין קדישן החסרים להשלמתו ורק en alleen maar had hem, en alleen maar het levenloze, en wat meer en vegetatieve planten, die, alleen die twee, hadden tekort, aan beroer, aan de uitzoekingen. We kennen daarom zeven, dat Nulo, werden aan hem gegeven, alleen maar, de, uh, de oogst van, de aarde, om te eten en om hen acht eh, uit te zoeken, beroer te maken, om te verzamelen, de, rij, de, de, de, de eruit te halen van hen, de hele vonken die ontbraken aan zijn volmaaktheid. De regel 9 na de punt. Ela, agar, geda, damer, eh, het zadaat, Chazru, we niet kalkalu, Tienkol, En je goed kijken. Maar na De zonde van de boom Van goed en kwaad, Van de boom van kennis, Hazru Weer werden Alle birurim, Alle uitzoekingen Werden, werden uh, beschadig, Kapot gemaakt. Kien nadepunt. Och moche jevrei nišma to elf, aflula klipot elof. Ken niet kalkiel imok ol' baal haïmo. Dvalef. Utsrihim lieveror mi hadash. Och moche jevrei de orhanen van zijn ziel de kelim našru filen. Van hem af naar de klipot werden geschud, van hem afgeschud en vielen naar de klipot. Elf. Kan zo ook zijn beschadigd samen met hem alle gieren, dus alle. het gierlijke natuur, wits regime, uh, en men dient ze weer. Opnieuw te corrigeren, oftewel te uit te zoeken. De regel 12 naar de punt. Ole fiak nad nulan noch gambachim derten Lechol we were otam. We gaan le dorot rod acharaf. En dan en daarom ik hach nat nu werden aan nog, dus vanaf de no vanaf nog. Aan nog werden gegeven ook de dieren voor het eten, te behoeven voor, om te eten, om de varerotam en om hen uit te zoeken, uitzoekingen te doen. We kennen zo ook aan de generaties na hem.